12 uur. Dooral meegens met het NOS journaal. Op Prinsjesdag is er vanwege de coronacrisis dit jaar geen koninklijke rijtour en ook de balkonscène gaat niet door. Koning Willem Alexander spreekt op 15 september in de Grote Kerk wel de troonrede uit, maar hij komt niet in de glazen koets. Vanwege de te kleine ridderzaal was het uitspreken van de troonrede al verplaatst naar de Grote Kerk. Drie mannen die mogelijk meededen aan de rellen na de verboden demonstratie tegen de coronamaatregelen in Den Haag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 de cover-agenten voeren vanaf vandaag actie voor meer salaris. In plaats van dat ze verdachten observeren of verborgen camera's plaatsen... doen agenten van de eenheid Midden-Nederland vandaag bureauwerk. Volgens politievakbond ACP wordt al vijf jaar gepraat over arbeidsvoorwaarden... maar heeft dat tot niets geleid. Omdat het aantal coronabesmettingen rond Porto stabiel is... heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies voor de Portugese stad versoepeld... Porto is van oranje naar geel gegaan. De regio rond Lissabon blijft nog wel oranje, waarbij niet noodzakelijke reizen worden afgeraden. Het aantal rokers tussen de 20 en 24 jaar is al vijf jaar niet meer gedaald. Vorig jaar rookte bijna één op de drie jongvolwassenen. Volgens het Trimbos Instituut is dat opvallend, omdat het aantal rokende volwassenen de afgelopen vijf jaar wel is gedaald. Volgens het Trimbos lukt het niet om jongvolwassenen goed te bereiken met informatie over stoppen met roken.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 ZFM Oud-Zandvoort. En ik ben heel blij dat u allemaal weer luistert. Waar ook ter wereld. Veel in Zandvoort natuurlijk, maar ook daarbuiten. Dat weten we door de reacties die we van u krijgen. En we zijn altijd weer blij dat we een interessante gast hebben gevonden. En die gast van vandaag, onze gast van vandaag, dat is Elie Paap. Elie, ik kom straks met jou. Uh, over je familie, maar de hoofdmoot is de Zandvoortse bomschuitenbouwclub. Bouwclub. Daar gaan we het over hebben. En de techniek van vandaag is in handen van mijn grote vriend... ridder Rob Harms. Die heeft weer mooie muziek uitgekozen. Ja, dat ik, komt helemaal goed hoor. Ik heb gehoord dat uh, mijn gast aan tafel een andere Hazes fan is. Dus misschien uh, dat je daar ook nog uh, iets uh, van kan opzoeken. Tegenwoordig is dat zo makkelijk hè, in de computer... Maar goed, wij gaan praten met uh, Elie Paap. En Elie, ik wil altijd eerst even dat de gast zichzelf voorstelt. Hè, je antwoord zegt van wie ben je erin? Uh, waar ben je geboren? Waar heb je gewoond? Uh, van wie ben je familie? Vertel er eens wat over. Nou, ik ben Elie Paap. En uh, ik ben er eentje van Jan van van Stormpie. Dat is een mondvol. En, en ja, dat is echt een mondvol. En... Uh... Ik ben er eigenlijk pas achter gekomen waar die naam Stompje vandaan komt. Dat heb ik van uh, meneer Drommel. Ton Drommel? Ton Drommel. Ja. Die heb ik, uh, heb ik dat gehoord. Ze had mijn opa en overgrootvader aan de strandtent. En uh, toen moesten ze svinters, moesten ze altijd uh, hout hakken in, uh, in Benveld in aardehout Maar de uh, oude Stomp die vond het heel... Lastig om die stompen te laten staan van die bomen. De wortels en alles. En die nam hij s'avonds. Nam hij er eentje mee op, op zo'n zo bot. En dan hadden ze voor de winter ook weer uh, warmte. En daarom werd die stompje genoemd, omdat de, hij ja. die stompen. ...uit de grond halen hadden... om voor eigen gebruik ja. mee te nemen. Ja. En, en wat voor strandtent hadden ze? Over welke tijd spreken we dan? Nou, ik denk dat dat wel honderd jaar geleden is. Hebben ze later ook uh, een, een, een paviljoen gehad? Wat je nou, op en af? Nou, of was het is... dat nog dat linnen tentje? Nee, nee, dat was echt een tentje. Want ik heb er nog uh, een heel mooi fotootje van. En uh, dan hadden ze al een klein beetje een, een, een, een hout tentje. Maar ik, ik denk dat het uh, bijna honderd jaar geleden is. Maar zijn ze op het strand gebleven of is de familie nee, later nee, wat anders nee, gaan doen? Nee, nee uh, zijn neven hebben hem uh, overgenomen. Van de Arimie en Tante Pie. Die zat altijd achter Karsa, dat weet ik als jongetje nog. En als dus, jij als jongetje weet van de strandtent, welke strandtent was dat dan? Nou, ik, uh, ik denk uh, die van Jan Paap die bij de grote afrit zit, daar stond de tent. En dus toen stonden er uh, nog bunkers eigenlijk. Want toen stond er helemaal uh, geen flats. En, uh, dat is van na de oorlog, spreek dus dat je, je dat na, kan ja, herinneren? Ja, ja, dat weet want jij dus. bent geboren in 1942, 1942, dus in de oorlog. Ja. En waar ben je geboren? Nou, ik ben in Haarlem geboren, want mijn ouders... die, uh, die zijn geëventueerd naar Haarlem... Daar kwam mijn, moed, mijn moeder vandaan. En toen heb ik... Uh, in de oorlogsjaren heb ik... Ik ben daar geboren ook dan. En toen hebben we een jaar of twee jaar gewoond. Dan ben ik uh, op Zandvoort weer teruggegaan. Want mijn vader is natuurlijk uh, een oude echte, echte Zandvoort. Uh, Jan van Heel. En ik ben, ik, ik ben er rientje van... Jan, Jan van Heel... Van Eel. Van Eel. Van Stompie dus. Ja. Dus, dus. Dus zo is het een beetje... Maar na de oorlog kwam je dus met je ouders terug naar Zandvoort. Ja, ja. En waar woonde je toen? Nou, toen ging mijn vader ging solliciteren bij de gemeente. En toen, uh, toen werd mijn vader concierge. Wat, waar, uh, waar nu het kruidvat is. En uh, toen, toen leefde mijn moeder nog. Sorry. Maar, waar, ik, ik pak het even over. Ja. Uh, waar nu het kruidvlas is, dat was dus het badhuis. Dat was ja, dus van ja. de gemeente. En jullie woonden in... Want dat kan ik me nog herinneren... Want wij hebben samen op school gezeten, luisteraars. Ja, zeker. We zijn van uh, hetzelfde schooljaar. Ja. En op de Wilhelminaschool, zoals ze toen nog heette... Wat nu de oranje Nassenschool is. Maar nog dat prachtige oude gebouw... Met uh, de ingang aan de Gerkenstraat... En jij woonde dus achter het badhuis. Dus ja, het zat eraan op, vast, op, hè? Een woning. Op de Oranjestraat. Op de Oranjestraat. Maar naar dat kleine winkeltje. Ja. Voor de, voor de dekenmarkt. Ja, precies. En uh, jouw vader, die had dus gesolliciteerd. en hij werd dus conciërge. Ja. Uh, uh, van de gemeente. Ja. En toen en was het daar, badhuis er nog? Ja, bad. Ja. Uh, mijn vader, uh, die. Je bracht nog koffie en thee rond eh, voor door het hele gebouw heen. Want je noemde net een aantal namen van mensen... die daar in jouw jeugd in, in dat gebouw werkten. Ja. Want het was dus nog een deel badhuis. Ja, ja. Maar er waren ook kantoren van de gemeente. Vertel daar eens iets over. Nou, uh, hoe heet dat? Uh, dat was meneer Sinsen, die was uh, hoofd van Gas en Water. En uh, de huisvesting was meneer Epsiek. Dat heb ik nog gehoord. Met die hoge rug of dat. Maar daar kon die man niks aan doen. En, uh, en boven zat meneer Deutenkom. Die was uh, directeur van de gemeente. Was dat publieke werken dan? Ja, of zo? ja, ja. publieke werken. En uh, ook, ook het bekende badhuis met, uh, met ome Bert. Ging ik altijd... Uh, het was echt een strandmin van stad En dan uh, ging ik altijd centen zoeken op strand met Ome Pet. Dat was zo verschrikkelijk mooi altijd. Ging dat ook al met zo'n metaaldetector, nee, dat nee, was er nog nee. niet, hè? Ik keek ze de grond uit. Jij keek ze de grond uit. En dat en is zo mooi. En het, dat je, ik ben het zo gaan leren, dat, dat, je, dat je altijd met de wind mee, dan zie je, dat, dat, dat je het liggen. Op een heuveltje en zo. schitterend was dat. Noemden jullie dat ook bukgeld? Nee. nee. nee. Nou, ik weet toch dat uh, meneer Biesenberger en uh, meneer Attema die gingen altijd ook uh, samen wandelen iedere ochtend. En het geld wat ze vonden, dat werd altijd bij de nieuwjaarsreceptie aangeboden aan de voorzitter van de reddingsbrigade En ik heb dan een aantal jaren dat genoeg gemogen smaken. En zij noemde dat bukgeld. Oh, ja. En het ene jaar was het wat meer dan het andere. Maar bij jou ging het nog voornamelijk om centen dan. Ja, ja, ja, ja. ja. Maar kwam je ook wel in het badhuis? Of, uh... Nou, ik, uh, wij hadden natuurlijk de sleutel ervan. En dan, uh, dan gingen we zonder uh, in bad. Want het was luxe natuurlijk. Zaten we heerlijk in bad. En dan in de, in de keukenkast er liep een afvoer van het bad. En dat was heel mooi. En toen moesten we eruit. En toen sloeg mijn vader altijd met een, met een stuk hout, een stoffer of zo... sloeg hij op die pijp, dat we eruit moesten. Dat was uh, zoals wij nu de kookwekker zetten. Ja, ja, ja. Want het is ja, tijd om ja, uit het het te is komen. Tijd, Want onze handjes die waren helemaal vergrompeld, vergrompeld uh, door, door het water. Ja, precies. En dat was voor een hele, hele leuke tijd. En, en tot hoe lang heb je daar gewoond? Uh, ik uh, denk tot 10 tot elf jaar was ik toen. Dus toen mijn moeder verongelukte uh, was het voor mijn vader eigenlijk... Uh, want die moest het uh, hele gebouw doen. Ook schoonmaken? En schoonmaken en alles. Het was... En, en toen werd dat te veel, dus toen, ja, zijn ja, verhuisd. Ja, ja, ja, ja, toen zijn we verhuisd. Ja, ja, toen zijn we verhuisd naar de Parallelweg. Wat nu de secretaris Bosman ja, is. tegenover de Karel Dommerschool. Ja, daar. Dat waren ja, kleine huisjes. Ja, ja voor een hele kleine, maar het was wel een hele leuke geschiedenis. Maar ik wil nog één ding vertellen. Ja. Mijn vader die zat bij de brandweer. En die was chauffeur, dus... Mijn vader was altijd bereikbaar, natuurlijk. Als hij sirene ging. En dan hadden we altijd een, een taak. Uh, bijvoorbeeld, uh, mijn moeder die gaf ze jasje aan. En ik gaf ze laarzen. aan. En nou, en alles tegelijk natuurlijk. En je zus, en, en, is die jonger dan jij of ouder? En, en, en, nee, hij is ouder, die is ja. zes jaar ouder. Ja. En, uh, en toen moest hij uh, rennend door die hele lange gang. Wij woonden achterin altijd. En uh, we hadden een grote herdershond. En die hing dan aan zijn jas. En dat is, vind ik zo'n mooie anekdote. dat vergeet ik mijn leven niet. En dan, en dan was mijn vader die was aan het rennen. En dan hing die hond aan zijn jas. Maar die Om... hoefde alleen maar naar de overkant te ja, rennen. Ja, want ja. Uh, de brandweerkazerne zat toen nog... Waar ja, later op de, op de uitleiding de van het uh, raadhuis kwam. Kleine op de Kleine, de kleine groch. ja, ja. Helemaal goed. Nou, Evi, we gaan uh, uh, naar een muziekje. En dan gaan we over de Bomschuitclub. Maar dan hebben de mensen even een idee wie je bent. En uh, waar je vandaan komt. Mooi verhaal over Stompie. Hey, zo leren we allemaal nog eens wat. En uh, we gaan even naar een muziekje, uh, Rob. Ze lachten slapen.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 Zo'n nachtje weet het, heb ik nooit genoeg. worden voldaan. Dit was André Hazes. Nou, dat heeft u ongetwijfeld uh, herkend. En uh, Elie, die mijn gast is hier aan tafel, die is daar een enorme fan van. Hij heeft al zijn platen, hij heeft ook karaoke gedaan, uh, André Hazes. Nou, luisteraars, welkom terug in het programma ZFM Oud-Zandvoort. Techniek, Rob Harms en mijn gast aan tafel, Elie Paap. Mocht u vragen aan Elie, want we gaan zo dadelijk beginnen met uh, het stukje bomschuiter. Ik wou nog heel even straks op jezelf terugkomen... want je vertelde nog iets leuks uh, in, tijdens het lied. Maar mocht u vragen, opmerkingen hebben... ons telefoonnummer is 5730393. Ke komt u rechtstreeks in de uitzending als dat nodig is. Eli, je vertelde net dat je al uh, 20 jaar of 22 jaar op het hofje woont... Dat is ook een uh, historische plek natuurlijk. Hoewel, het is na de oorlog... was het een van de eerste projecten... die in de wederopbouw uh, weer uh, gebouwd zijn. Maar het is natuurlijk een unieke plek om te wonen. Nou, dat is, dus, dat is het zeker. Want ik, ik ga er nooit meer vandaan. Maar je, hebt ook, uh, je vertelde ook iets over de waterpomp. Ja, ja ik, heb, uh, ik zat in de wooncommissie. En toen werd, werd er constant... Werd die, uh, die pomp die werd, werd gesloopt. En toen heb ik hem uh, met, met, met de wooncommissie... Hebben we die gerealiseerd in, uh, in het hofje. Nou, in, de, in de binnentuin? Ja, in de binnentuin. En toen dacht ik... Uh, nou, dan moet wel meer, meer, meer gebeuren natuurlijk over Zandvoort. Toen heb ik een, uh, een levensgrote oude watertoren. De, de pepermolen noemden ze hem. Die heb ik gebouwd. En die staat nu ook uh, in het hofje. Verlicht, leuk met de kerst. Kom maar kijken. Ik kom zeker kijken. Nou, we zijn uh, al eigenlijk ongemerkt... Uh, hè, want je zegt, ik heb uh, een hele grote watertoren gebouwd. Dus we zijn ongemerkt bij de Bomschuiten uh, Bouwclub aangeland. Want daar gaan we het uh, de rest van dit programma over hebben. En ja, mijn eerste vraag is natuurlijk... Uh, waarom en wanneer is deze club opgericht? Nou, hij is in uh, 1977 is hij opgericht. Door meneer Steen. En toen later werd uh, Jozef Bluis werd, uh, de nieuwe voorzitter. Jozef. Jozef. Dus we staan nu 36 jaar. Dat is al een hele, een hele tijd. Ja, ja, ja. En hoe lang ben jij al lid uh, van die Ik club? Ik ben, nou... Je zou je verbazen, maar ik ben pas vijf jaar lid. Ik, uh, ik heb op de wachtlijst gestaan. En ja, ja er was geen plaats. En, maar het, het is natuurlijk na 36 jaar... vallen er wel eens mensen weg. En toen kon ik via Piet van der Meij... en zijn zus... Christine? Christine. Daar kon ik... Uh, komen een plekje. Komen een, een plekje. En dat doet? heb ik wel heel goed benut hoor. Want ik, uh, ik ben eigenlijk van beroep ben ik, ben ik, uh, gereedschapmaker. En nou, dat komt nu een beetje van pas. Kleine dingetjes allemaal en uh, verfijnd. En ik heb uh, natuurlijk les gehad bij Rob Bossing. Ik kent zo verschrikkelijk goed bouwen. Echt waar? En daar heb ik... Uh, heb ik de kunst eigenlijk en de, het geduld. Maar dat had ik al hoor. Maar heb ik zoveel hartstikke leuke dingen in IJs Eel. Dat gaat niet goed. Dat moet je zo doen. Dus bedankt Roep. Ik uh, hoor uh, enthousiast geboren uh, hier. Pieter gaat even kijken, want die zat ook mee aan tafel... Ik weet niet of het u stoort, luisteraars... maar uh, we hopen dat de brom zo uh, weg is. Eli, de bomschuitenclub is dus opgericht november 1977. Ik uh, las op de site, want daar heb ik natuurlijk ook op gekeken... ook de naam van meneer Wagenaar. He, ja, dat was een ja, enorme ja, ja, promotor ja, ja, ja. van Zandvoort... die uh, altijd het museum en de activiteiten van Katwijk... Uh, als voorbeeld uh, stelde. En... Volgens mij zijn ze ook gestart in het museum. Ja, ze zijn zeker gestart in het museum. Toen werd dat een beetje te klein. Toen zijn ze naar uh, de Beetlaan in, in een schooltje. Waar nu het Rode Kruis zit. Waar, waar nu het, het Rode Kruis zit. Ja. En toen kregen ze... Dat werd ook een beetje... Ja, na, er was een beetje trabbels. En, en toen, uh, toen hebben ze dit in de Tolweg uh, gehad... In hetzelfde pand als uh, de radio zit en Wim Hildering zit... en het genootschap Oud-Zandvoort zit... Ja, zitten ja. jullie op de benedenverdieping aan de voorkant. Daar ja, zit zo'n ja, mooi... Ja. Ja, hoe heet dat uh, van de van Bomschuit? Dat, dat, is, dat is een uh, roer. Een roer? Een roer van de Bomschuit. Dat zit aan de deur. Aan de deur, ja. En maar de, de entree is via dezelfde deur als wij ZFM. Ja, ja. En dan linksaf, ja. Ja, klopt, daar, daar is dat klopt. de Bomschuitclub. Uh, ja, club. ja. Worden er alleen maar boomschuiten gebouwd? Nou, dat is, dat is helemaal niet zo natuurlijk. Want uh, we bouwen uh, boomschuiten. Maar het is, het is zo eigenlijk. Zandvoort. Die had eigenlijk niet zoveel. Die, had, die hadden granalebommen. En uh, een granalebom. Die heeft een spiegel achterop. En een gewone bom. Die is, de voorkant is bijna hetzelfde als de voorkant. De achterkant dat, is bijna de, hetzelfde. De, ja, dus sorry, een spiegel, sorry. dat is een platte ja, kant. Ja. Dus een, uh, ja. een genale bom heeft een, een, een, een platte ja. achterkant. Ja, ja, een platte komt een kant. En uh, dat die voorkant natuurlijk, die hebben ze zo gehouden. Want wij hadden natuurlijk geen haven. En. Uh, dus ze hadden een, een, een platte bodem. Dus dan konden ze vanuit de branding... dan wachtten ze op een golf... en dan werden ze naar het strand opgeschoven. Dat noemden ze een slijtplaat, is dat. En, en, en, en, en, dan, en dan werd die uh, naar boven getrokken. Maar hoe, hoe kwam hij dan verder het duin op? Nou, hij, hij werd, uh, werd door een paar paarden werd die uh, naar boven getrokken nog een beetje. En de rest, dat moest allemaal met uh, boomstammen rond... werd hij werd naar boven gerold. Ja, maar die boomstammen kwamen eronder... en ja. dan rolde het, ja. en uh, eigenlijk net zoals blikjes lopen... Ja. de achterste boomstam uh, ja, die vrij dan, kwam, die werd en, weer ja, voorgelegd. Ja, ja, ja. En zo kwam hij dan ja. hoog op het strand, hè? En er was altijd wel een man of uh, acht à tien die dat allemaal controleerden en een douwtje gaven. En het, is, het was allemaal uh, natuurlijk wel uh, mannenwerk. Maar uh, wat, wat u vroeg aan mij... Uh, we bouwen bijvoorbeeld uh, badscootjes, babbelwagens... En wat is een babbelwagen? Nou, een, een ja, bab ik weet het wel, maar een, uh, er zijn een, een, ongetwijfeld luisteraars die het niet weten. Een babbelwagen, dat was... Uh, dat een, er kwamen natuurlijk uh, veel Duitsers. Die kwamen naar Zandvoort toe. En die, die wilden lekker op vakantie. En dan werd die babbelwagen die werd het zee ingedaan, In de gordijnen gingen ervoor... Dat was niet enkel voor het babbeltje, denk ik. Met, met vraagteken. En daarom heb, heb, hebben ze dat, de babbelwagen, er werd gesproken. Nou, in ieder geval, het is een badkoets die aan één kant open is. Open is ja. Die niet werd gebruikt om te zwemmen. Maar nee, op, hij werd wel de, een stukje de, zee ingeromen. Dat geronken. is babbelwagen, ja. Kijk, de babbelwagen. Kijk, de badkoets, dat is voor de verkleden. Ja, dat uh, denk ik dat de meeste luisteraars uh, wel weten. Maar ik ja. kwam er zelf pas heel laat achter... Maar die wat werd nou precies een babbelkoets was, een babbelwagen. Maar de, de badkoets, die werd ook in zee getrokken. Want ze waren zo preuts als de pers natuurlijk. En, en ja, ze mochten heel hoog en alles. Dat kan je nu al vergeten natuurlijk. Ja, nu gaan ze bijna naakte dus zee Ja, ja, ja. Maar toen was het zo, je ging erin en je kleedde je om... En dan, dan, dan kwam je er in je badkostuum weer uit. Ja, ja dat waar. En heel, heel vroeger hadden die uh, koetsen nog een schaamdoek, uh, uh, een soort uh, baldekein. Ja, ja, ja. Want dan ja, ja, kwam ja. de badvrouw. Een, en soort, dan... een soort markies. Ja, een soort markies. En daar uh, binnen gebeurde het dan. Want oh, oh, oh. Ja. Uh, toen mocht je ja, nog niet eens in een bad, oh, badkostuum. <laughs> nou, we hebben het al een babbelbaan gemaakt, jullie. Uh, een De schelpenkarren. de. Schelpe we hebben we twee soorten in. We hebben een rechte schelpenkar met steekschot... En, maar we hebben ook met een, met een oude zeeg erin. En wat nog... is een zeeg? Nou, dat is, dat is, dat is een... een, een uh, ja, een, een ronding is dat. Aan de achterkant? Aan de, aan de achterkant. En die was uh, kiebaar natuurlijk, want <laughs> was het, het was natuurlijk uh, schelpenvissen... Schelpe ja. Dat was vroeger natuurlijk de hoofdmoot. Ja. Want dat later zijn ze gaan vissen met, met, met hele kleine bootjes. Dat, en, en toen later kwam de, de, de, de, de bomschuit pas. En dan, uh, maar schelpen vissen, dat was. Ik heb juist een heel gesprek gehad met de familie Gebroederspaap. Paap. Met hun met hun, uh, Is dat familie van je? Nee, nee, nee. onder nee. de paap. Misschien is dat... In de ja, verre verre, ja. maar... Dat, dat is de, de Rossi's. Ja, ja. ja. En, uh, en die hebben namelijk... Ik heb een, uh, een schelpenkar voor ze gemaakt. Met een plaatje erop. Met, met schelpen. En, nou, hij, hij, hij, hij vond het schitterend mooi. En toen heb ik, ben ik erachter gekomen. Die hebben schelpen gevist van 1820 tot, tot na, na de oorlog. Dat weet ik nog, want die hadden volgens mij een schuur... in ja. de diaconiehuisstraat. Ja, ja, ook ja. Maar, maar daar zaten natuurlijk een, nog, nog, nog, uh, nog meer... Uh, en maar wat waar... deden ze met die schelpen? Nou, die gingen naar, uh, naar Noordwijk. Daar hadden ze een branderij. En uh, daar maakten ze cement van. Maar we hadden ook natuurlijk... Uh, op de weg hadden we daar die grote voorraden. Hadden we dan liggen. En die gingen in de tuintjes. In de Zonvoetse tuintjes. Want mijn, mijn opoe en opa. die hadden echt een schelpentuin. En waar wonen jouw opa In de, de Kanaalstraat. In de Kanaalweg. Ja, dat is nummer, ja, echt. Uh, nummer 11. Echt die huisjes van onderling hulpbetoon. Ja, ja. precies. En dan, en dan... Maar uh, de, de tuinen. De, ik kan me nog herinneren dat na de oorlog. Toen was natuurlijk alles. Uh, uh, afgebroken uh, aan de noordkant van de zeestraat en ik woon in de Haltestraat, als we ja. naar het strand gingen, lagen daar aan de rechterkant waar later Oberbayern kwam ja. ook allemaal van die, ja. ja, uh, die schelpenbergen. Dat, dat klopt. dus het is nog heel lang doorgegaan ja, dat ja, schelpenvissen ja. het was eigenlijk uh, de hoofdmoot eigenlijk van heel, heel vroeger ja. want die mensen die hadden het niet rijk natuurlijk en die moesten die moest toch uh, ze moesten toch eten en dat ging zomer en winter door. Ja, ja. Want, Want het was echt zwaar werk, hoor. Geloof ik graag. Oh. Want de, de bomschuiten werden s' opgelegd. Die werden s' uh... Ja, die werden omhoog getrokken. Wat we net En, dan, zeiden, uh, met de palen. en dan, er moesten moest, uh, gerepareerd worden. Zat zat een beetje schade. En dan uh, werd het een beetje opgeknapt. En er werd er ook natuurlijk wel eens een beetje van het. Juttershout gebruikt. Dus geen één bom was hetzelfde. Nee, we, we gaan uh, zo even verder over de bommen. Want we gaan eerst nog even naar het muziekje luisteren. Want het is een heel mooi verhaal. Dus uh, gaan we zo even verder naar luisteren. We zijn weer terug in ja, de uit die, uitzending. Weet jij wie dit waren? Nee, ik heb geen idee. Dit hoor. waren de Zandvoortse Vissers. De, Zandvoortse, de Zandvoortse, vissers. Zandvoortse Vissers? Ja, we hebben het over Engel Paap en Gerard Nijkamp. Oh, uit ja. 1968. Uit 1968. Ja, ik kan me nog herinneren dat die op het strand uh, liepen. En als kind, maar dat was natuurlijk nog daarvoor. In 68 was ik al getrouwd, had ik al een kind. Maar toen ik zelf kind was, dan liep je achter de muziek aan, hè? En dat was de manier waarop je je ouders kwijtraakte. En als je helemaal uh, vooraan stond en je best deed, dan mocht je het krukje meedragen naar de volgende plek dat ze gingen uh, uh, spelen. Ja. Welkom terug in deze uitzending, luisteraars. Nou, Bij een gast aan tafel is Elie Pape. En Elie wou daar meteen op reageren. Ja, mijn vader die speelde ook... Ja, Zijn broers mochten, mochten altijd uh, les. Maar mijn vader wilde ook heel graag accordeon spelen. En dat heb je wel een klein <lacht> beetje, beetje gedaan. Want ik heb namelijk van de strandmuzikanten, heb ik een accordeonnetje. Zo. Een twee-rijetje. Ik heb een een-rijer, een, een twee-rijetje. Dus echt echt antiek. Authentiek ook. Ja, oh ja, ja, ja. Echt, echt. echt. En daar was, was mijn vader zo trots op. Dus dan uh, die heb ik van hem georven. Dus die staan nou uh, op een veilig plekje in mijn hofje. In mijn hofje. Ja, fantastisch. Heb je nog meer van dat soort uh, dingen? Heb je ook een klein museumtje? Ben je ook een verzamelaar nou, nou, van Zandvoort? Het is, uh... het is zo, ik, uh, ik maak wel dingetjes. Ik heb zelf zelf... Met mijn eerste bomschuit heb ik staan. En ik heb, ik heb nog een, een babbelwagentje staan. En uh, een haringkarretjes. Die maken wij ook. Heel mooi. En uh, nou, die heb ik dan ook staan. een... Uh, maar ik, ik zit... Een, tegenwoordig Niet, niet zoveel, Want je moet alles afstoffen. En dan, je wordt er helemaal gek van. Van het spul. En, en dan, dan heb ik wel eens. Uh, ik denk, nou. Ik denk. Daar nou, maak ik iets iets, iets. iets moois van. En ik denk van. Uh, nou. Die geef ik een viskarretje. Of net als van mijn, mijn gebroederspaal. Een schelpenkar. Daar maak ik een schelpenkar voor. Dat geef ik. Dat geef ik allemaal weg. Dat vind ik leuk. Geweldig. Ik, heb, ik heb namelijk van de babbelwagen... want die mensen... die zijn zeer actief. En uh, ook met die... Tony Drommel. Ik ken dat heel goed. En, en uh, Marcel Meijer. En Marcel Meijer. Ja, de, die mensen... die doen zo verschrikkelijk veel. Heb ik een, een babbelwagen gemaakt. Als spaapot, Want... Uh, en mensen eten daar en, en ze krijgen alles voor niks, alles voor niks, alles voor niks. Dus die heb ik uh, een, een maand geleden gegeven en ze gingen rond met de spaarpot. Daar, daar zat wel wat in. Wat een goed initiatief. Ja. We gaan even terug naar de, we komen vanzelf straks wel weer op een zijweggetje, naar de Bomschuiten Bouwclub. Want daar, dat is eigenlijk het hoofdthema van deze morgen gestart in november 1977... initiatief van meneer Wagenaar en meneer Steen. Ja, uh, Jozef Bluis, uh, voorzitter, ik las op de site... van 1977 tot 2010, dus dat is hier heel ja, ja, lang ja, ja, uh, ja. geweest. En jij bent nu sinds een aantal jaren ook uh, uh, actief lid... van die uh, na ja. uh, op de wachtlijst gestaan te hebben. Bouwde je daarvoor ook al of ben je echt hier nou, begonnen bij de club? Ik zou vertellen... Ik ik, ik vond hout altijd heel, heel leuk werken. Ik heb zelf. Uh, dat, ik, dat ik klein woon. heb ik zelf mijn, mijn, mijn salontafel gemaakt. en een, een hoekkas gemaakt. En een dressoirtje gemaakt. En, uh, dus dat heb ik al. Met, ik was al. Uh, een beetje bezig met hout. Ik oh. vond dat wel heel leuk. Het laatste woord wat we hadden voordat we de muziek ingingen... van de strandvissers over de bomschuiten. De bomschuit die vroeger uit ja, allemaal verschillen, toch wel verschillende materialen... omdat mensen ook van de sloop en, en, en van jutten en wat ja, er ook... Ja, ja. werden ze gerepareerd. Zijn er ook bouwtekeningen? Werden nou, ze volgens een bouwtekening gemaakt die bomschuiten? Er was helemaal niets... Uh. Er was helemaal geen tekening van. Helemaal niks. Want, dat heb ik al een paar keer gezegd... geen één bomschuit was hetzelfde. En, die, uh, en toen later, na de, na de tijd dat de bomschuuten uh, uh, uh, er niet meer waren... kwam er een bouwtekening. Het werd gemaakt door meneer Van der Ende... Dus er, was, er waren nooit, nooit geen tekeningen. Maar hoe, hoe bouwen jullie dan uh, die bommen bij de bomschuitenbouwclub? Nou, Want uh, ik neem aan dat in eerste instantie de mensen begonnen zijn... met bomschuiten te bouwen. We hebben natuurlijk uh, tekeningen van de Katwijkse bom. Die staat helemaal met, met spanten, hoe, hoe, hoe ze die bouwden eigenlijk... En uh, die hebben we dus, dus bij, de, bij, de, bij de boomschuitenclub. En daar werken we van af van die tekeningen dan. Maar, maar ja, als je er een paar gebouwd hebt, dan weet je dat vanzelf. Uh, zo, dat is knap. Werden uh, de boomschuiten ook in Zandvoort gebouwd? Nou, het is namelijk zo: de meeste boomschuiten, uh, Katwijk, die hadden een een paar uh, een paar werfjes en daar werden de, de casco's gebouwd want Zandvoort had namelijk één werfje en uh, die stond denk ik richting de boulevard of zo maar dat, dat weet ik nog niet dat moet ik nog even helemaal uitzoeken waar, waar dat ding is ik heb er wel foto's van maar meestal als er een bomschuit uh, gemaakt werd, dan kwam hij uit Kartwijk als casco. En dan bouwden ze hem op Zandvoort en bouwden ze hem af. En nu terug naar de Bomschuitenbouwclub. Uh, Waar halen jullie het materiaal vandaan? Wat gebruiken nou. jullie voor materiaal om, om zo'n bom na te... Nou. Te bouwen? Of, of, of een haringkar? Of een schelpenkar? Of een babbelwagen? Waar halen jullie het materiaal vandaan? Nou, ik doe uh, meestal alles van eikenhout. En uh, sinds kort is het grove vuil is niet meer. Dat vind ik jammer. Want we hadden er wel eens tafelbladen van eiken. Maar dan moet je ook opletten op welke kant je gaat zagen. Want het moet, en we zagen het heel dun, ik denk ongeveer een millimeter dik kunnen we zagen. Dat, dan kun je dat nat maken. En met een feuntje ga je dat krom maken. En bij een echte bomschuit is dat natuurlijk een... Uh, het is eigenlijk dikker natuurlijk. En dat, dat deden ze nat maken. En dan uh, stookten ze een vat op. En dan maken ze dat hout nat. En dan zetten ze dat het vat eronder, dat het warm werd. Dan dringen ze er een gewicht aan. En dan gingen ze hem buigen. Ze echt stukje voor stukje werd hij gebouwd. En ook van eikenhout. Ja, ja nou, nou, dat, dat lag er wel eens van het, van, wel, wel aan natuurlijk. Want ik heb al gezegd. Geen één bomschuit was hetzelfde. Dus. dus uh, dus dat volgens mij uh, van alle soorten hout zat, er, zat, er, zat er aan. Maar jullie uh, proberen dus uh, ja. eikenhout. Ja, ja. Dus eigenlijk uh, kunnen we een oproep doen aan de luisteraars... van gooi niet, uh, breng niet je tafel of, of mooi iets van eikenhout ja. Ja. naar uh, nu. Moet je het brengen, ja. hè, of bij de remise, of uh, nou ja, daar ja, hebben we ja, instructies ja. van gekregen... Maar denk aan de Bomschuitenbouwclub. Ja, ja, Ja, maar we, we hebben op... Niet dit... alle houten stimmerhouten. Ja, ja. <laughs> ja, het is, het is natuurlijk... Uh, we hebben, op het moment hebben we nog een behoorlijke voorraad. Want er zijn mensen die... brengen nog wel eens wat. Maar het is... Uh, maar voorlopig hebben we zat. Oh, gelukkig. En, en je zei net, uh, ik hou van uh, gereedschap maken. Uh, heb je ook speciaal gereedschap daarvoor nodig? Nou, het, is, uh, het, het valt allemaal wel mee. Je, je moet een, een beetje een tangetje. En je, je, je maakt die schuurschijfjes die maakt, die, die, of schuurblokken. Die maak je zelf. Want ik hou heel graag van schuren. Ik, ik maak het heel netjes. Wat ik van Rob ook geleerd heb. Geleerd heb. Schuren schuren, schuren. En uh, dat, dat gaat heel, heel goed. Ik ben nu bezig eigenlijk met een salontafel. Die is 1,11 meter 11 groot, die bomschuit die eronder komt. En dan leg ik een, uh, een glazen plaat leg ik erop. En uh, ook een of ander lid van ons, Willem Bakhoven... Die, die heb zo'n tafel. Die heb, ik voor, die heb al zo'n tafel. En die heb ik uh, gefotografeerd. En die heb ik helemaal nagemaakt op een andere manier. Maar dan zit de bomschuit onder de glazen plaat in de tafel. Ja. Dan heb je geen stof meer. Nee. Je alleen nee. maar de ja. plaat af. Ja, te ja. ja, ja. Nou, dat komt even goed bij mij. Dan wat een beetje stof hoor. <laughs> <laughs> Hoeveel mensen zijn er lid van de Bomschuitenclub? Nou, we hebben twaalf werkende leden. En, uh... en is dat genoeg? Of kunnen er weer nou, staan nou, mensen nou, op de wachtlijst? Nou, ik ken, er, ik ken denk ik nog wel één of twee man bij. Of vrouw. Oh. Of een vrouw. We hebben namelijk ook uh, vier vrouwelijke leden. Waarvan jullie voorzitter, Ellie Keijzer... Ja, ja. die is uh, eh, al heel lang bij de bomschuiter ja, ja. Ik heb bij haar thuis... Prachtige dingen. Maar zij maakt heel veel, wat ik gezien heb. Uh, ja, Poppenhuizen. Ja, diorama's en zo. Ja, winkeltjes ja. die staan in de onder. Uh, ja, ze, ze bouwt ja, nu. Ja, maar ze ze bouwt nu een, uh, een poppenhuis ook. Een poppenhuis ook, ja. Dus, het is, uh, dus jullie hebben vier vrouwelijke leden. Ja. Jullie hebben twaalf uh, werkenleden, Dus acht uh, mannen, uh, zeg ik dan maar even zo. Maar jullie hebben ook donateurs. Ja, dat, dat, dat, dat, dat moet wel. Want de, de huur is uh, dit jaar 1900 euro per jaar, is dat. En die is een, een honderdje of drie, vier omhoog gegaan, dit jaar. En ja, het water staat tot aan ons lippen. Boe, zeg, je... Zeggen ze altijd, maar we maken af en toe eens een bootje. En dat verkopen we? En het, dat verkopen we. En dan kunnen we dat een klein beetje draaiende houden. Ja, en hoe word je donateur van het nou, uh, dat is als van de Boomschuitenclub? Als je dan uh, dinsdagavond of dinsdagsmiddags. Dat is jullie clubdag. Dat, dat, dat, is, dat is onze clubdag. Dan leggen er papieren. En dan kun je altijd donateur worden. En uh, ik heb ook uh, opgeschreven van jullie site... dat Rob Bossink is de penningmeester. Ja, nou, doe die doet het heel goed. Die is te bereiken op 573-4191. Ja. Ik herhaal 573-4191 als u meer informatie wil hebben. Ja. En wat kost het donateurschap? Nou, het is, uh, de mi minimumprijs is $12,50 per jaar. Ja. En, en als, je, als je ons wil steunen, dan, ja, dan moet je zelf weten... Of je meer wil uh, uh, geven. Meer wil geven. Maar de, de mensen kunnen dus op dinsdag tussen. Ja, tien. Van, het, het is zo, uh, wij zijn er meestal uh, om twee uur, alle drie. Ja. En dan gaan we even wat eten. En dan is het de clubavond, is eigenlijk van zeven tot tien. Dinsdagavond van zeven tot tien. Ja, dus en, de men... staat, en de koffie staat klaar. Dat Rob, je zit te zwaaien. Wil je nog een uh, muziekje? Of... We doen nog even een muziekje. Ik kom zo meteen nog even terug. Ja, is goed. Ja. ja. Laat op een mooie zonderdag. Doe ik jou. Of je al gezelschap had, je lachte vrolijk en ik liep toen met je mee. Ik hoorde langskomen badhuis in Zandvoort-aan-Zee. Ja, de heikrekels uh, waren dit. De heikrekels. In Zandvoort-aan-de-Zee. En Zandvoort-aan-de-Zee. Zandvoort de de nou, uh, Wat Amy. een muziek, hè? Ja, ik vind het geweldig. <laughs> we krijgen uh, het strand en de zee en het badhuis. Ja. Eli, we zijn aan de laatste vijf minuten toe. Als ik uh, van Rob uh, uh, zin krijg en zo... Zo snel gaat de tijd. Uh, uh, nou Is er iets wat je zelf hebt uitgebreid over de Bomschuitenclub gehad? U kunt een donateur worden voor 12,50 per jaar. Op dinsdag... of meer, uh, of meer uit minimum. Uh, dinsdagavond is hun clubavond vanaf uh, 7 uur hè, ja. tot uh, 10 uur. Dus als u geïnteresseerd bent, uh, dan kunt u komen kijken. En wij hebben hier ook in de studio uh, een aantal prachtige. Uh, werken staan. Onder andere de passage en het wonder van Zandvoort en het uh, driehuis. Ja, driehuis. Maar uh, jullie hebben dus veel meer, want ik heb begrepen dat ook de hele boulevard uh, gemaakt is. Ja, ja, ja, ja. En die nou, stond vroeger in het museum. Ja, die stond helemaal. In, in, in, uh, we hebben alles nog niet uh, opgebouwd. Maar het is uh, de gebouwen, het, het raadhuis, het postkantoor, uh, Franse paviljoen. Ja, de ronde aan het, ronde aan het, aan het eind. eind. Uh, de oude watertoren. En de, de, de, de reddingschuur. De, de redschuur. De oude aan de zeestraat of de nieuwe... Uh, nee, de oude. Oorstraat. De oude de op oude. de zeestraat. Ja. ja. En dan uh, hebben we hier natuurlijk... Uh, de passage staan. En dan van... Uh... Het wonder van Zandvoort. Het, het, het wonder van Zandvoort. Van Was Kees Schaap. Uh, maar, maar we hebben nog veel meer... Heel, hele kleine dingetjes. We hebben ook nog... Uh, een, een biervat. Wat oh ja, vroeg... het Heidelberger ja, vat. Ja, ja, en dat hebben we ook... Uh, op de Bomschatenclub staan... Dus ik vind wel, het, het staat er natuurlijk verkeerd. Het hoort natuurlijk uh, in het museum. Maar waar jullie ook oorspronkelijk er, begonnen zijn. Ja, ja, waar we begonnen zijn, ja. Maar ik, uh, ik vind het uh, verschrikkelijk dat nu het museum helemaal leeg staat. En dat, dat het museum moet gewoon blijven. Dat het uh, Zandvoortse... Uh, uit het museum verdwenen is, Ja, je? het zandvoort... kijk, dit moet altijd bewaard blijven. Dit moet... de, de, de, de jonge mensen... Die, die, die moeten weten... hoe de, de zandvoort is ontstaan... en wat, wat ze grootvaders... of grootmoeders... daar allemaal deden. En daar, om te overleven. Daar heb je ook... daar, daar geef je ook voorlichting over. Ja, ja. Want ik heb begrepen dat je ook op scholen uh, ja, vertelt. Ja, ja, ja, ja. Dat vind ik heel, heel leuk. Heel leuk is dat. Vertel maar, eens even, wat doe je daar dan? Nou, het is gewoon. Uh, We gaan de zit, laatste minuut in, dus ik zit, je kan nog ik even één. Een... Ik zit uh, op de uh, Mariënschool. En het zichter. er... In, uh, nou, had ik, maar, ik had mijn bomschuit bij me. In in schelpenkartje. En mijn uh, nou schelpenkarretje. En toen vertelde ik van het. Nou, Zoveel vis. Ze vaarden enkel op de wind. dat er geen motoren waren. En, en, uh, en dat dan de boot uh, aan de kant kwam. Toen kwamen de, de hele families. Die kinderen kwamen, kwamen kijken. En uh, toen werd de, werd de vis werd verkocht aan de handelaren. En toen, uh, toen kwamen de vrouwtjes. Die liepen naar... En, uh, over, over het Visserspad, wat nog bestaat eigenlijk. En het, uh, nou, dus met, op, met open mond stond toen, stonden ze mijn handen kijken... en vragen stellen. En hartstikke leuk, hartstikke leuk was het. Ik hoop dat ik volgend jaar uh, nog een paar uh, scholen uh, kan bezoeken. Eli, we zijn aan het eind van dit uh, programma. Dank je wel... Dank je dat jij eh, en met jou, de leden van de Bomschuiterclub... de Zandvoortse geschiedenis levend houden. Dat ze jullie modellen maken van gebouwen die er al lang niet meer bestaan. En dat jij ook voorlichting geeft op scholen. Dank je wel voor je komst hier. Dank je wel, Rob Harms, voor de techniek. En Graag gedaan. Voor de, en voor de toepasselijke muziek en de heerlijke André Hazes. Volgende week in dit programma heb ik Harry op Heikens. Hij zit in de redactie van De Klink. Hij weet ook heel veel verhalen van Oud Zandvoort. Toevallig in het blad van de volkstuinvereniging... las ik een heel stuk over hem van de Plesmanschool. Dat wordt vast weer een interessant programma. Dank u wel voor het luisteren. We hopen u volgende week weer hier aan de radio te treffen. en. Uh, ik zou zeggen een heel fijn weekend, tot volgende week zaterdag.